Deel 26 Je gaat om 11 uur open. En soms staat het dan alleen te wachten. En als ze willen wisselen, dan doe je dat. Maar alleen voor klanten. Niet voor die winkelende moeders die moeten parkeren. Wat? Golven die hier naar binnen dan? Ja, weet ik veel. Bij mij is ze van. Hier liggen de munten. En vergeet niet aan het eind van de dag die automaten weer leeg te halen. Prima, ja, goed. Wanneer ga ik dicht? Uh, ja, als er geen klanten meer komen, dat zie je vanzelf. Bij de haringkar vragen we ons wel eens af. Al die zores die Harry aan zijn kop hebt. Hoe houdt die man dat vol? Een blote tieten Een paar ramen. Een Amerikaan die zaken met hem wil doen. En dan is hij na nou ook nog weer gedonden met die nieuwe piepshow van hem. Waarom zoek je geen opvolger voor Robby? Ja, dat doe ik ook. Maar dat kost tijd. Je moet even helpen, Karel. Kom op. Je weet, ik ben je gabber. Hè? Ik doe alles voor je. Maar uh, dit? Jongen, een week hier op zijn hoogst. Waar is die Robby eigenlijk? Ja, die is verdwenen, verdwenen als een kwakje in een afvalputje. Wil je die bergplaatsen niet even zien? Uh, hoe minder een chauffeur weet, hoe minder die kan verrijden. Hè? Zeg ik, kan je toch wel vertrouwen? Hè? Dat kan je ook, maar niet als de politie me gaat grillen. Huh? Hoe minder we van elkaar weten, hoe beter. Hè? Ja, maar die handel moet toch ingeladen worden? Ja, dat is jullie probleem. Dan moeten jullie me goed afspreken met je contacten daar. Ik rij en jullie zorgen voor de handel. Ja, als je een tijdje meedraait, dan zou je zien dat dit een perfect systeem is. Hoe lang blijf je weg? kleine maand. Een week heen, een weekje daar, twee weekjes terug. Lekker. Waarom duurt je terugreis zo lang? Naar heen rijd over de grote wegen, maar terug gebruik ik een oude smokkelroute dwars door Spanje, Frankrijk en België. Wanneer wou je vertrekken? Over twee dagen. Ik moet nog een paar dingetjes afhandelen, mijn huis moet aan kant En jij moet dokken. Hoeveel? Tien ruggen voor de trip, drie voor onkosten onderweg. Ik moet de handel zelf ook nog betalen. Ik heb dat hier zo niet even leggen hoor, 13 mil. Nou, ja, dan kom ik morgen toch weer even langs. Weet jij wat ze daar aan de overkant aan het doen zijn? Daar eh, zat een fietsenstalling. Uh... Alsof een uh, behoorlijke verbouwing zat te zien. Ja. Morgen, heren. Morgen. Ja, morgen. De heer H. Pruis. Ja, bingo. Hier ook. En ja, bedankt. Een goede dag. Ja. Ik krijg nou wat. Hier, geachte heer Pruijs. Bij een onderzoek door een van onze ambtenaren is geconstateerd dat bij uw bedrijf Six Palace verbouwd en ingericht is zonder dat de daartoe strekkende vergunningen ambtshalve verleend zijn. Het bedrijf zal met onmiddellijke ingang gesloten dienen te blijven tot nader orde. Op het niet naleven van deze verordening staat een dwangsom van 5000 gulden per dag. 5.000 per dag? Verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot. Ja, hoor, zij hebben. De heer Seb Donders, inspecteur buitendienst bouw- en woningtoezicht. Nou, die hier, rot maar op met je. Alle jezus, Harry, ze proberen je kapot te maken. Ja, maar dat gaat ze niet lukken. Maar je moet sluiten. Oh, niet voor lang. zou zou je de boel dan weer gaan verbouwen? Nou, daarvoor niet. Wat dan? Kijk, ik wist wel dat het zo zou gaan. Dus ik heb wat geld opzij gezet. He? Kijk, je kunt voor een paar ruggen de boel gaan verspijkeren. Oh. Of je kunt voor, laten we zeggen, de helft... wat ambtenaartjes blij maken. Okay. En daar is het ze gewoon om te doen, jongen. Geloof mij, Karel. Iedereen is te kopen. He? Met de Pikal is net zo gegaan. Alleen, met de een moet je wat langer onderhandelen dan met de andere... Zeg, uh, als we nou toch moeten sluiten, dan kan uh, ik ook wel weer gaan, toch? Wel, God, gloeiende Godverdomme. Nou, rot maar op. Ik ga even bij de buren kijken. John, mag ik jij even spreken? Oh. Wat is er met jou ja. gebeurd? Ja, niks bijzonders. Je had je hele gezicht ja, op. Ja. Wat is er, schat? Wat, wat wij vragen? Uh, ja, nou, uh, het is namelijk zo, uh, Lizzie is er nog niet. Nee. En huh? uh, wat kan ik eraan doen? Nou ja, ja we, we maken ons zorgen. Ze hebben een nieuwe vriend en die, die heeft nogal losse handjes. Huh? Ja? Ik ben bang dat ze misschien niet kan komen. En ze heeft ook geen telefoon. Dan zit ik dus nu zonder garderobe, je vrouw. Nou. Jezus, Schein. misschien legt ze wel thuis dood te bloeden, man. Ja. ja. Ja, sorry, sorry, sorry. Nou, willen wij even bij Lissie thuis gaan kijken? voor dit geval. Nou, vooruit er maar. En neem een taxi, geef die rekening daarmee. Ja, ja, ja. Tofje. En wel meteen terugkomen, hè. Hallo? Ja? Ja, hallo, ik ben de overbuurman, ik kom even kijken. Ik denk even kennis maken. Nou, dat is niet nodig, meneer Pruis. Robby! Wat doe jij hier? Nou, ik ik, ik ben hier de de, de, de de bedrijfsleider. Van van wat? Van van een uh, pie piepshow. Wat? Ja, we worden uh, co co co concurrenten meneer. God, wat ja, vader. Nee. vieze Ja, vallen of Laat me los, alvast. Herman, Nee, wordt er niet gevochten hier zo, toch? Je bent er vies om vast te houden. Au, au, au. Wat gebeurt hier? Ik. Uh, ik ben de overbuurman. De concurrent. Van een sekspallers. Ja, dat klopt, ja. Ja, con con concurrentie is, uh, is uh, goed, hè, uh, Herman? Zeggen ze, zo is dat. Oh ja? En ben jij de eigenaar? Nee. Oh. wie is dat dan wel? Dat gaat jou geen ene malle moer aan. Nou, dat lijkt mij wel. Hey, als meneer er zin in hebt, dan komt hij mezelf wel een borreltje bij u drinken, ja? ja? Ja. Nou, we zien hem wel, hè? Mm. Mijn piepshow moet sluiten, maar een ander die mag opengaan. En nou vraag ik mij af, mm. heb het een met het ander te maken? Oh, jij denkt dat Robbie erachter zit? Nee, ja, ja. Maar, eh, misschien heb je mij verlinkt. Ja, ja. dat is ook. Maar zeker weten doe je dat nooit. Hè. Kijk, Mijn advies, laat het los. En concentreer je op je eigen source. Dan zal je zien dat Harry Pruis weer als een phoenix uit zijn as herrijst. Om hoeveel ambtenaren gaat het precies? Ja, ik dacht uh, twee, drie. Ja, Ga met ze praten en doe ze een voorstel dat ze niet kunnen weigeren. Ja, dat was ik ook van plan. En ja. uh, wat ik ook dacht, is, ja. uh, zou ik die nieuwe piepshow niet kennen overnemen... Uh, hè? als die wel een vergunning heeft? Dan. Ja, goed idee. Wie is de eigenaar? Dat weet ik dus juist niet. Dat weet jij niet? Nee, uh, kun jij dat niet van mij uitzoeken? Ja, ik zal mijn best doen. Maar als die man verstoppertje wil spelen... Hm? Even die lamp ophangen en dat snoer verbinden. Met die krukken, dat gaat toch niet? Auw! Ja, wat zei ik nou? Ah. Oh, Zit wanneer op je telefoon? Ach, sinds ik invalide ben. Ja hallo, met Freddy Pruis. Met je moeder. Ha, ma. Dag jongen, ik wou eens horen hoe het gaat. Ik loop nog steeds op die krukken, maar ik kan er wel aardig mee overweg. Misschien dat ik ze wel hou. Het duurt niet zo lang meer, zeggen ze. Dan kan je nog wel naar de universiteit. Dat gaat gewoon door, ma. Is Suzanne er ook? Suzanne? Zeg, Frit. Je vader vraagt of Suzanne er ook is. Wat krijgen we nou? Bel je daarvoor? Nee, maar... Yo. Durft hij zelf niet te bellen? De held? Hij wil hem wat vragen. Whatever. Sus, het is voor jou. Hé? Huh? Wie dan? Mijn vader. Voor mij? Ja. Hallo? Ja, ja. Ja, ja. Ja, Suzanne, uh, ik wou even checken of je het nog niet vergeten ben. Uh, Die Amerikaan. Ja, ja. Volgende week, vrijdag, ik weet het. Ja, dat is natuurlijk van Wagen om je op te halen. Uh. Nee hoor, het is hier vlakbij. Ik nee, loop wel. Nee, nee, ik wil dit in stijl doen. Maar voor mij Netat is het. Ik vind de Amerikanen belangrijk. Uh, eh. Misschien moet je ook even een leuk jurkje aantrekken. Dat is goed, afgesproken. Vrijdagochtend, ik sta klaar. En ik zal een jurkje aantrekken. Dag meneer Pruis. Ik zal een jurkje aantrekken. Zeur toch niet zo Vraag Ach, zeur toch niet zo Ik probeer toch alleen maar een beetje te helpen. Dag, voor je het weet sta je gewoon. Ik zei het je nog. Ik help je toch alleen maar. Dus volgende week hetzelfde recept? Ja, en de week daarna dubbelen. Staat genoteerd. John. Nou, oh, dat duurde lang. Ja, jongen, ze, ze zat helemaal onder het bloed. Met, met twee blauwe ogen en een kapotte lip. Tering, oh, dat heb ik weer. Nou, ja, ik ze gaan, gauw er gadrobbyje oh, van gedaan? Sorry, je denkt ook echt alleen maar aan je centen, hè? Ja, ik moet wel een zaken eh, draaien, hè? Oh. Nou, wat is er gebeurd? Ja, nou, gewoon, ik weet niet. Maar die gast die kwam laat thuis, dronken, praatjes. En ze geeft gewoon antwoord. En ja hoor, meneer gaat helemaal over de rooien. Nou, ik zal eens met hem praten. Dit moet stoppen, dit kunnen wij niet hebben. Oh, fijn, fijn als je dat wil doen. Ja. Mensen, hey, Doe ja. hey. Hey, pa. Nee, uh. Kom je weer eens even kijken. Ja. Wat ja. kom je doen? Ja, je zal het niet geloven, maar het stadhuis heeft de piepshow gesloten. He? Wat nou weer? Ja, ah, die vergunningen. Dus ik denk, nou, laat me maar even naar de piekral gaan. Ja. Ik heb juist, John. Dan heb ik een speciaal karabijtje. Kom eens even mee. mij. Die Albertini die komt naar Amsterdam. En ik wil dat jij een tophotel voor hem regelt. En een hele mooie auto. Jij kan ook zijn chauffeur zijn. Moet je wel even naar de kapper. Papa, ik ben. Ik heb het hier druk. Ik zat. neem het van jou over. Hier. Hm. Voor een auto. Wij gaan niet op de kleintjes letten. 136. 138, 140, 42, ah ja. 44... Volgende keer wil ik wel meedoen. Heb je geld dan? Nou, 46, als we een hypotheek nemen op dit pand, dan heb ik serieus 149. geld. De ja. helft is voor mij. Ja, dat klopt iets niet, hè? dat plannetje van jou. Hoezo niet? De helft van deze touwko is al voor mij? Ja, maar je hebt het risico niet ingecalculeerd. Als een koddebeier in Marokko jouw stuf in beslag neemt... dan heb je een schuld over. En een bak moeilijkheden. En vertel eens hoe je dat dan wel oplossen. We moeten het risico spreiden. Mensen van buiten laten investeren. Daarom zou het zo mooi zijn als de moker meedeed. Of wat andere gasten met diepe zakken. Diepe zakken? Dat spul kost al bijna niks. We betalen die lul van de chauffeur meer dan voor de stuf. Ik heb het over duizenden. Dat nou, is toch te behappen? Kilo's, rode. Duizenden kilo's. Hoe wil je dat in godsnaam hier krijgen? Met een boot. Dan gaat het om miljoenen. Goed gezien, je. Oh, mag ik er even langs? Sorry, jongens. Mag ik er heel lang hey. maar even door? Hé, Robby. Nou sorry, net. Zo. Hey. Ach, verdamme, wat doe jij... Niemand kan over mij heen lopen, Robby. Never nooit niet. Harry, luister. Het is allemaal puur toeval, Harry. Ik weet dat jouw baas is, vuile rat. Die komt naar zijn eigen... naar je toe, Harry. Jij gaat nu zijn naam vertellen. Dat weet ik niet. Nee, Hé? Hé? Godverdomme. Godverdomme. Binnenkort ga ik opnieuw open met een hele speciale hek. Dan kunnen de mensen door een luikje kijken hoe jouw kop er afgetrokken wordt. U hoorde onder andere Jack Woutersen, Kees Geel en Martin van Waardenberg. Scenario Gerben Hellinga.